Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Zuid-Soedan wordt vandaag een VN-missie opgericht om de Oegandese rebellenleider Joseph Kony uit te schakelen. Vijfduizend militairen gaan op jacht naar Kony. Het is een initiatief van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Ze erkennen dat de missie het gevolg is van de wereldwijde aandacht voor rebellenleider Kony. De documentaire Kony 2012, die onlangs over hem werd uitgebracht, wordt veel bekeken op het internet... De film is al meer dan 100 miljoen keer bekeken. Joseph Kony richtte meer dan 20 jaar geleden zijn verzetsleger van de Heer op. En dat staat bekend om extreem vrede terreur zoals het afsnijden van lippen en oren. Het internationaal strafhof heeft Kony aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. In het zuiden van India is een Nederlandse vrouw van 35 om het leven gebracht. Indiaanse media melden dat haar vriend bij wie ze op bezoek was wordt verdacht van moord. Hij is aangehouden omdat de politie zijn verklaring niet gelooft. Hij had gezegd dat hij en zijn vriendin in zijn huis waren overvallen en dat hij daarbij bewustloos was geraakt. Toen hij bijkwam zag hij dat zijn vriendin dood was, zei hij. De Indiaanse politie vond het ook verdacht dat de man pas 26 uur later alarm sloeg. De lijkschouwing moet duidelijk maken hoe de vrouw precies om het leven is gebracht. Bij de grote actie van gisteravond in Eindhoven tegen internationale mensenhandel zijn zes mannen aangehouden. Drie Oost-Europeanen werden opgepakt op verdenking van vrouwenhandel. Twee mannen konden geen verklaring geven voor de duizenden euro's aan contanten die ze bij zich hadden. En de zesde man had pepperspray bij zich. Bij de actie werden onder andere 54 vrouwen verhoord die als prostituee werken op het Bakerlandplein in Eindhoven. De komende dagen moet duidelijk worden hoeveel vrouwen er illegaal werkten en of dat onder dwang gebeurde. Het weer vanavond koelt het snel af. Vannacht wordt het bewolkt. Minima vannacht rond 4 graden en ook kan er mist ontstaan. Morgen overdag opnieuw zonnig met 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden van het land. Dit was het NOS journaal. Dit was het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 Dit Mr. Michael Jackson. Van het album Off The Wall hoorde je working, Day and Night. En van harte welkom bij het tweede uur zondag... of zondag, ik ken Nee, dat is morgen. Entertainment for you, hè. Zaterdagavond gaat zo'n start. Het is uh, acht over zes. Goeie avond. En eindelijk... Hebben we een oplossing? Weg met al die hamburgers ander modern voedsel Gezonde ouder worden is eindelijk een feit Uit onderzoek is namelijk gebleken dat je met oervoedsel gezonder oud wordt Het menselijk DNA is in zekere zin afgestemd op het voedsel dat in de oudheid beschikbaar was nou ja, Dat bestond toen nog uit meer ei eiwitten en omega 3 vetzuren En uit minder koolhydraten en linolzuur Volgens onderzoeker Kuipers is de oplossing om koolhydraten uit het voedsel te bannen. We zijn doorgeslagen in het gebruik van koolhydraten als rijst, brood, aardappelen en pasta. Ik zou dat allemaal willen weglaten en vervangen door groenten en fruit. Eventueel aangevuld met vis en vlees. Dus je weet wat je te wachten staat om gezonder ouder te worden. Koolhydraten zoals rijst, brood, aardappelen en pasta weg. En allemaal aan de groenten, fruit en vis en vlees. En ben je nou single... Zorg dat je zo snel mogelijk een relatie begint. Singles hebben namelijk een grotere kans op een depressie. Alleenstaanden met een baan hebben 80% meer kans op een depressie... ...dan mensen met een gezin. Volgens onderzoekers kunnen mensen die alleen, uh, alleen leven... ...minder makkelijk hun gevoelens en frustraties kwijt. En is daardoor de kans op een depressie... Uh, depressie uh, ...depressieve gevoelens, moeilijk hè, groter. Nou, nu ben ik nog single... Dus als je met mij een relatie wil... Kom er even langs. Maar ja, aan de andere kant... Um, ja, geeft het je ook weer stress, toch? Dat kan me ook weer voorstellen... Dat je uh, wel aan iemand moet denken steeds... En je moet constant aan je vriendin denken... En aan je kinderen... En het is misschien ook wel lekker... Als je alleen bent. Dan hoef je gewoon niks. Je kan zelf bepalen wat je wil. Dus het kan eigenlijk twee kanten op. Als premier is het ook belangrijk dat je goed Engels kunt spreken... Mark Rutte, de premier van Nederland, probeert het wel, maar ja, het is nog niet echt een succes. BNR Nieuwsradio heeft namelijk het Engelse taalgebruik van Mark Rutte onderzocht. Zo ging dat. Het begon zo normaal, het gesprek deze week tussen premier Rutte en zijn Finse ambtgenoot. Over de eurocrisis en Griekenland. Premier Rutte na afloop. First on Greece. Kostte enig speurwerk, maar een first. ...blijkt een trommelstok. We gaan met de trommelstok over de Grieken. Onconventioneel woordgebruik daarvan van de premier, maar duidelijk. Terwijl wordt gesproken over een nieuw reddingspakket voor het land... ...waar de situatie serieus is. Of, zoals Rutte het uitdrukt... The situation in Greece. Ja, ...de situatie in Griekenland is niet alleen serieus, maar zelfs ferieus. En dat klinkt onheilspellend. Maar dan komt het pas. Er blijkt bij dat crisisberaad ook nog gesproken over een ander land... Het is tweede pakket Ja, en nou is er een hoop grief, ofwel ellende, in Greece. Griekenland. Maar grief, in onze beste vertaling, Griezeland daar hadden we nog niet over gehoord tijdens deze jongste crisis. Sterker, de hele toetreding van Griezeland tot de eurozone is op zijn minst ernstig onderbelicht gebleven. En de situatie daar moet ook serieus zijn. ...gezien de onconventionele aanpak die Rutte en zijn Finse collega voorstaan. Uh, of course, the Finnish Prime Minister and I both advocate this approach. Ja, wat of course en with betekenen is vooralsnog niet geheel duidelijk... ...maar het klinkt niet best. Ook blijft het een open vraag wat deze publieke terechtwijzing van Griezeland... ...voor gevolgen heeft voor de griezelige staatsobligaties, de griezelige banken... ...en of er nog meer van ons geld naar de griezels gaat... Ze waren volgens nog niet bereikbaar voor commentaar, aangezien natuurlijk Griezeland alleen bereikbaar is via de geheime deur in de kelder. Het Engels van uh, premier Rutte en zijn steenboeren kolen Engels, zo staat het hier. Sex on Fire en daarvoor Jamie Lydell and Another Day Nieuwe muziek nu een van mijn favoriete artiesten van Dit moment Ed heeft een nieuw album Head, Hearts and Hands En deze staat er ook op Woman Stuck in the Middle Waiting for the phone to ring I'm searching for a song to sing. My God I feel lonely Your music's playing in my head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 Stuck in the middle, oh, I promised that it wouldn't hurt. just to and the pain is gone. What is this? Am I Cheating, no, and I seriously doubt if I'm up for this. And She seriously doubts yeah. if I can play the game. Think she knows me Woman She acts just like she Knows In the middle, oh. Ah, wat een fijn liedje Ed van zijn nieuwe album Heart, Hearts and Hands Hoor die woman Stuck in the middle En Ed is dus ook um, Ja, is ook bevestigd Voor bevrijdingspop Op 5 mei In Haarlem Leuk, ik ga hem zeker bekijken Zometeen, meteen Henry Hij gaat ons vertellen Wat er is gebeurd Op Showbiz nieuwsgebied Dus Giovanka Het is weer tijd voor... Goedenavond, Henry! Ja, goedenavond jongens. Leipkast natuurlijk ook. het bij jullie allemaal wel. Lekker weertje in Zandvoort. Ja, we hebben vandaag... We hebben een mooi weekend hier in Zandvoort. We hadden vandaag de 30 van Zandvoort. En morgen hebben we de circuitrun. Dus allemaal activiteit hier in Zandvoort. Echt hartstikke leuk. Ja, ik zeg wat dat betreft... Uh, activite activiteit natuurlijk altijd een risico... in deze tijd van het jaar. Ja. Maar dit is natuurlijk uh, geweldig. Twintig ja. jaar hier... Uh, ik weet niet hoeveel graag het buurt is geweest. Ja, ik weet maar... het ook niet. Ik denk ook zoiets ja, best wel. Het is echt een gigantisch mooie zon overgrote dag eigenlijk voor iedereen. Een lekkere, ja, voor jullie is natuurlijk een ontzettend is antwoord, hè? Ja, heerlijk, toch? Ja, Alles zeker, zit vol. Ik, ik. Terrasjes, strandtenten. Echt top. Ja, zeker wel, jongens. Het is uh, geweldig. Dus uh, wat dat betreft... hè Ja. Goed, ik heb natuurlijk wel een aantal dingetjes voor jullie uh, opgedoken, zogezegd, hè? Ja. En, uh, ja, voordat we uit, uiteraard even naar de, de, de, de Voice Kids gaan kijken, uh, hebben we natuurlijk een, uh, een aantal andere dingen eventjes, eventjes van tevoren. En ja, Glennus Grace die heeft natuurlijk een zoontje en die, die, die gaat er voetballen. Oh, okay. um, Ja, dus is er naar gaan kijken en hebben uh, foto's, foto's gemaakt. Ja, ze vinden het helemaal geweldig. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, Glennis is ook helemaal uh, verslaafd aan voetballen geraakt waarschijnlijk. Oké, okay, wat met wat bij, die ken waarschijnlijk nog wel. Uh, van Popstars. Zanglerares hè. Ja, dus zanglerares. Ja, zang die, uh, die gaat er juist tussenuit. Ze gaat namelijk een boek schrijven in uh, Los Angeles. Oké okay. uh, Ze gaat zich verder om zichzelf beter te ontwikkelen. Uh, ook op televisiegebied uiteraard. Uh, dus uh, ja, ik weet ben niet wat ze allemaal gaat doen. Um, uh, nou, ik ben benieuwd als ze over een jaar terugkomt van uh, wat, wat, uh, wat dat ze allemaal bijgeleerd heeft Dus we wachten wel eens even af. oké okay. Hé hey Henry, ik zie dit foto ja, van het zoontje van uh, Glennis Grace. Dat hij ja. voetbal. Maar hij heeft er in ieder geval verstand van. Hij heeft namelijk een Ajax-shirt aan. Ja, in ieder geval zit de troeien weg. Hè? <laughs> Daarom. Het begin is er... Nou jongens, als jullie nog een, een, een, een, een huisje zoeken, weet je wel, ik heb er nog wel eentje, eentje te koop voor jullie trouwens. Oh, waar? Uh, ja, David en Victoria Beckham zijn, we hebben besloten om een huizen in Engeland en Frankrijk te verkopen. Ja. Uh, en die gaan definitief naar uh, naar uh, Amerika verhuizen. Ja. maar dit is in ieder geval een leuk uh, plaatsje te kopen, uh, plekje te koop en dat kost maar uh, 18 miljoen Britse ponden dat is ongeveer 21 miljoen oh. euro. Dus dat valt allemaal nog reuze mee. Denk waar praten we dan? over, hè? Waar, waar praten we over, hè? Ja. Dus ja, dus je die, als je zegt, dat nou, het is toch een beetje te veel, dan heb ik ook nog een, een, een villa in Frankrijk. En daar vraag is maar 2,5 miljoen komt voor. Dat is ongeveer bijna 3 miljoen euro. Dus daar valt er nog mee, hè? Wow, dat, dat kunnen we allemaal bekostigen, niet? geen probleem. Ja, geen probleem, jongen. En praten wel over? <laughs> ja. Goh jongen, ongelooflijk. dat zijn inderdaad bedragen waar je even helemaal van, uh, van zwijmt, zo gezegd hè? Yes. Goed, ja, dan hebben we natuurlijk, daar konden we niet onderuit uh, jongens, uh, ja, de finale van The Voice Kids Ja en Daar keken we liefst 2,8 miljoen mensen naar, bijna 3 miljoen mensen die hebben het dat gisteravond gezien en, uh, Ja, het is weer het best bekeken programma van de vrijdagavond En dat heeft de stichting Kijkonderzoek zaterdag binnen mee bekendgemaakt. Ja. En het is een gigantisch groot succes hè, The Voice Kids Ja, het was leuk hè, de finale ja, absoluut. En ik, ja, ik denk ook dat nou, voor mij was die niet meer spannend, want ik wist natuurlijk dat wie er ging winnen. Fabien natuurlijk... dacht ja, jij meteen al. Ja, dat, ja natuurlijk. Dat staat uh, dat, dat, dat, dat een paal boven water. Ja. Uh, niet, dat, niet dat de anderen zo slecht waren, maar zij was gewoon zo ontzettend goed. Ja. En het knappe is dat ze nog nooit zanglessen of iets dergelijks heeft gehad, hè? Ja, dat is echt, dat is echt een natuurtalent. Ja. Dit, dit, dit hebben we nog nooit gezien, dat uh, een kind van 13 jaar zo kan zingen. Ja. Ongelooflijk. En daar komt ook nog bij. Dus ze stond pas, voor, uh, ja, sinds de uh, Voice Kids is begonnen, toen zei ik de eerste keer dat ze op het podium heeft gestaan, hè. Oké. Okay. Dus is nog voor de vijfde keer dat ze op het podium staat, ik denk van, ja, dit, dit, dit, dit kan gewoon niet waar zijn. Ja. Maar schijnbaar dus toch wel. En uh, daar, daarom zeg ik ook van, uh, dat, dat is een oh, terechte winnares. Wat heeft ze gewonnen, uh, zij heeft gewonnen, even kijken, een studiebeurs uh, van 10.000 euro en een plaatscontract. Oh, netjes. Dus, uh, ja, ze is ook echt een sterren van de hemel, hoor. Echt, um, ik heb Melissa en Shanna en, uh, en Lieke en Dave en Jan. die waren echt niet zo slecht, hoor. Echt niet. Nee. Maar zij was gewoon, ze met kopperschouders bovenuit. Ja. Ja, goed, dan hebben we natuurlijk nog, uh, de, de, de sterren in Nederland, die waren, natuurlijk allemaal gefeliciteerd via Twitter um, uh, ja, dus schrijft ga het toch Sterk kwaliteit, dit heet The Voice Dames en heren, ik blijf er nog bij Fabienne, een terechte winnares Ja, dat vind ik dus ook Freek Frank Bartels schrijft Zo te lezen heeft Fabienne gewonnen, gefeliciteerd Leonie Meijer Dat was leuk om te zien Fabienne, gefeliciteerd Nou, en zo kan ik me even doorgaan Ja, ja, uh, ja Le Le Le Le Leontine Borsato Gefeliciteerd Fabienne, geweldige prestatie En uh, ja, ik denk dat we uh, daar wel mee gezegd hebben natuurlijk hè. Uh, Heb je het zelf gezien trouwens gisteren? Ja, ik heb het gezien, ja Ik vond het echt, uh, echt heel erg leuk en wat vond je dan terechte winnares? Ja, zeker weten. Zij was ook oh, qua act en qua stem is natuurlijk geweldig. Al, al moet ik zeggen dat ik Dave ook erg goed vond. Ja goed, die idee zit natuurlijk in een hele andere categorie en uh, ja. Ja, wat, zij, wat zij met de stem doet, ja, dit, dit, dat is gewoon waanzinnig. Uh, als je op uh, zo'n jonge leeftijd nooit zangers hebt gehad, ja. uh, nooit in de bühne hebt gestaan, oh, dit, dit kan, dan verwacht ik er wel heel erg veel meer uh, van me natuurlijk in de toekomst. Zeker weten. En laten we hopen dat ze een leuk liedje uitbrengt, want Chris Hoordijk, nou is hij ja. niet de winnaar van The de, de Voice of Holland, heeft ook een nieuwe single uit en die is ook echt, echt geweldig. Ja, goed, het zijn met twee totaal verschillende categorieën. En, uh, als daar een beetje aandacht aan besteed wordt, dan uh, hebben we toch een uh, paar goede talenten in Nederland erbij. Die echt ja. wel uh, hoge ogen gaan gooien. En misschien voor de toekomst voor het uh, Songfestival, wie weet. Ja. Daar hebben we ook nog wel uh, wat talenten voor nodig. Ja, zeker weten. Niemand, in ja, ieder geval iemand toch. niet met een indianetoe, toch? Ja, goed, ik heb er niet zoveel moeite mee. Het nou. is apart. Uh, het is natuurlijk wel grappig en leuk. En, uh, ik zou, het zou moeten blijken of, of dit uh, een, een, een, een formule is die misschien zou kunnen werken. Ja, ja toch? Ja, tuurlijk. Goed, ja dan hebben we natuurlijk uh, uh, Emil Ratelband Nou ja, oh, uh, daar gaan we het heel kort over hebben maar Hij is hier ieder geval weer op, op vrije voeten en, uh, in ieder geval, het voorrest is uh, opgeschort uh, vanwege persoonlijke omstandigheden. En er zijn nog steeds uh, voldoende ernstige bezwaren tegen hem, onder andere fraude geloof ik, met uh, iets met een brand van zijn huis, wat weer dan een Rob Zet heeft gedaan uit Amsterdam. Um, uh, ja, sommige mensen die zijn een, een positiviteitsgroep, maar uh, ze maken er wel een soortje van af. Ja, hè? Hij, ik denk dat hij gewoon echt niet spoort. Ja, dan hebben er meer mensen gezegd tegen ja. en ik denk ik van, ja, raar, raar mannetje is dat. Maar ja. vooral uh, hij krijgt ook elke keer weer voor elkaar of in, uh, in de belangstelling te staan of in de spotlight te staan. Alleen uh, dit keer wel een negatief, uh, negatief, uh, ja, uh, dingen, hè. Met een negatieve uh, weerklank, zo gezegd. Ja. Maar we wachten even af, uh, wat het gaat worden met meneer Raadlerband. In is hij hier ieder nog wel verdachte, maar hij loopt door je vrijgrond. Huh? Oké. Okay. Ja, dan heb ik nog één dingetje voor jullie, jongens. En... Uh, ja, je kent natuurlijk uh, Aaron Spelling, dat is uh, de man uh, achter hele grote televisieproducties en uh, filmproducties. En uh, daar dochter van deze story spelling, die heeft ook heel uh, heel veel films al gespeeld. En die, uh, die is vijf maanden geleden gevallen van een derde kindje. Uh, van een tweede kind. Maar die is, die is nu alweer een verwachting. Oh. Dat is vijf maanden geleden, dus uh, je ziet wel jongens, je moet maar een hobby te hebben, hè? Ja, een hobby en je kan, uh, je kan er weer een hoop uitpersen, hè? <laughs> ja, inderdaad, dus. Uh, ja goed, in ieder geval uh, over een uh, aantal maanden. Dan, uh, ik kom de volgende tellergaan weer naar buiten. Dus uh, wat dat betreft uh, is er wel een geworden het bij, uh, bij Tori. Uh, ja, goed nieuws toch? Ja, dacht ik wel hè, jongens. <laughs> ja goed, dat brengt me zo'n beetje aan het eind van, van de shownieuws. Uh... Ik denk dat, uh, dat we jullie op een gegeven moment allemaal een ontzettend fijn weekend moeten gaan wensen. Uh, met heel veel zon. En uh, het schijnt nog hetzelfde te worden als, als vandaag. Morgen hè? Ja, het wordt echt, het wordt echt te gek weer. Hé hey, Henry, dankjewel. Graag gedaan. weer. En tot en volgende al, uh, week. Tot volgende week. Fijn weekend hè? Nieuwe muziek van Carly Rae Jepsen. Ze werd uh, in 2007 het uh, derde in Canadian Idol. En haar nieuwe single heet Call Me Maybe. En over nieuwe muziek gesproken. Er zijn veel leuke platen uit. Mm -hmm. echt, een, echt een paar heerlijke liedjes. Waaronder deze. Deze man, bekend van Black and Gold. Toen was het al een goed liedje. En zijn nieuwe single van Sam Sparrow. Ik heb het over Can happiness. het liedje dus, hè.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 Een fijn liedje, de nieuwe van Sam Sparrow. En die heet Happiness. Ik help je even met iets herinneren. Even, even, even. Ja. Dit moet je wel even weten, natuurlijk. Anders gaat het helemaal fout. Vanavond, ik moet eigenlijk zeggen vannacht. Dus deze nacht van zaterdag 24 maart op de nacht. Uh, tot uh, zondag 25 maart. gaat de zomertijd weer in. Dus let erop dat je, dat, uh, dat je klok van uh, 2 uur s'nachts. Van 2 uur s'nachts tot 3 uur zet. Dus vanavond... Van 2 um, uur s'nachts tot 3 uur s'nachts de zomertijd gaat in. Vergeet het dus niet, want anders um, kom je misschien te laat op je afspraken. Muziek nu van Mojo. Dit is Lady. En Hear Me Tonight. Mojo op ZFM en Lady, hear me tonight. En tot zover deze Entertainment View voor deze zaterdag 24 maart 2012. We kijken uit naar morgen, zondag de 25. Nou, namelijk is dan het Dorpsfeest. Ook het Zandvoort circuiren Met um, ja, echt heel veel evenementen hier in Zandvoort. Echt, um, echt wordt, wordt heel erg gezellig. Waaronder zijn er heel veel evenementen op het Gasthuisplein. Op het Radarsplein natuurlijk. En uh, onder andere dus ook op in de Halterstra Stationsplein. Noem maar op. Overal is er wel wat te doen. En moedig ze aan, hè. De hardlopers. Moedig ze gewoon even aan. Want ik denk dat ze dat wel nodig hebben. Nou, ik wens je een heel fijn weekend. Morgen in Zandvoort dus heel veel uh, leuke dingen te doen. En uh, misschien zie ik je daar wel. Volgende week weer een nieuwe Entertainment for You. Morgen, zondag in Kennemerland... Met uh, ja, natuurlijk lijf verslag van uh, de evenementen in samen met Rob en Albert Jan van 2 tot 5. En zometeen de herhaling van de Euro Breakdown van, uh, wat was het, gisteren hè? Ja, gisteren de Euro Breakdown. Zeker het luisteren waard. Fijn weekend wat je ook gaat doen. Ga je lekker voor de tv hangen of ga je uit. Veel plezier. 106.9 CFM. ZFM 106.